Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Hof heeft de Catalaanse leider Puigdemont opgeroepen... donderdag voor de rechter in Madrid te verschijnen. Hij en 13 andere leden van de afgezette regering zijn aangeklaagd... wegens opruiing, rebellie en misbruik van publiek geld in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. Puigdemont is in Brussel. Hij wilde in België blijven tot hij garanties krijgt voor een eerlijke rechtsgang. De 14 aangeklaagde oudbestuurders moeten verder binnen drie dagen 6,2 miljoen euro op tafel leggen. Dat zijn volgens justitie de kosten van het referendum over afscheiding van Spanje, dat illegaal is verklaard. De opnames voor het zesde seizoen van de Amerikaanse serie House of Cards... zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat heeft te maken met de commotie rond hoofdrolspeler Kevin Spacey. Netflix, dat de serie uitzendt, zegt in een gezamenlijke verklaring... met productiemaatschappij MRC... MRC zal dat wel zijn, dat de situatie wordt bekeken. Sterspeler Spacey raakte eer gisteren in opspraak... door het verhaal dat hij in 1986 acteur Daniel Rapp zou hebben aangerand. Die was toen 14. Spacey reageerde door zijn ex aan te bieden, maar hij zei erbij dat hij zich niets van het incident kon herinneren. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst heeft invallen gedaan in Groningen, Drenthe en Overijssel... ...in een onderzoek naar belastingfraude. Behalve in Nederland werd er gelijktijdig ook op tien locaties in Letland gezocht. Drie mannen en drie vrouwen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschriften. De Belastingdienst had ontdekt dat een detacheringsbureau personeel uit Letland als uitzetkrachten aan bedrijven in Nederland verhuurde en in de boeken veel lagere en onbelaste stagevergoedingen noteerde. Het weer, de motregen trekt weg, vanavond en vannacht op veel plaatsen droog bij 7 tot 12 graden. Morgen bewolkt in de loop van de dag in het zuiden kans op een beetje zon, in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Met nu. Ja, Goedenavond, dames en heren. Als we gaan we nu live over naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Zo luisteraars, thuis en kijkers natuurlijk. Welkom bij de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2017. Met het is gedaan, met je het is gedaan. Ik wil nog even mijn waardering uitspreken voor de vergadering van gisteren. Dat nu, ben ik. Het live raar, de live draad ga ik hem zeer Maar ik denk dat dat echt een compliment is de wijze waarop wij moeilijke onderwerpen hebben behandeld. En ik beschouw dat ook maar als een goede aanzet voor deze vergadering om daar ook op dezelfde wijze verder mee om te gaan. Ik meld afwezig meneer Poster, die ziek is en daardoor verhinderd is. Um, dan is de opening met wat mij betreft de mededelingen geweest. Is er van een van uw, uw zijde een mededeling? Ik heb het nog niet over het agendapunt. Mevrouw van der Veld. Gaat u gang. Ja, Ik moet het er heel even bij pakken. Ik kom ietsje later binnen en het is meteen natuurlijk weer raak. Geachte leden van de raad. Shh. Gisteravond heeft de heer Kramer ons verzocht duidelijkheid te geven over de positie die gemeente zal gaan innemen. Deze vraag hadden wij trouwens eerder verwacht van een van de leden van de coalitie. Immers, zij hebben een, daar een groter belang in. De fractie van gemeente Belangen-Zandvoort staat verdeeld in wat te doen. In de coalitie blijven en daarmee onze wethouder een trap nageven. Of de coalitie stoppen. Of, sorry hoor, uit de coalitie stappen om onze wethouder te volgen in zijn besluit. Wij zijn tot de volgende conclusie gekomen: gemeentebelangen Zandvoort zal niet langer deel uitmaken van de coalitie als volwaardig partner, inclusief een wethouder namens onze partij, totdat dat de onderzoeken gedaan zijn en de uitslag daarvan bekend is geworden, of eerder wanneer andere feiten of omstandigheden zich voordoen zullen wij op de beleidstukken die wij in de tijd hebben afgesproken met de coalitie de coalitie blijven ondersteunen. Ik dank u hartelijk. Dank u wel mevrouw van der Veld. Ik ga naar de loting. Nummer 15 meneer de Rivier. Meneer Steegman, als het tot een hoofdelijke stemming komt vandaag, dan mag u als eerste uw stem kenbaar maken. Dit weet u niet, ja, niet. Voor het eerst en voor het laatst Dit jaar misschien wel. Maar eh, het lot is altijd onvoorspelbaar. Ja. Eh, en dat hebben we niet altijd in eigen hand. En, en vanuit eh, uw achtergrond kent u dat ook, denk ik. Goed. Dames en heren, zijn er mededelingen van of over belangen dan wel betrokkenheid aangaande de onderwerpen op de agenda? Ik kijk even rond, dat is niet het geval. Dat betekent dat agenda punt 1 daarmee is afgerond en ik naar agenda punt 2 ga en dat is het vaststellen van de agenda. Ik zie de hand van meneer Metters. Meneer Metters, u heeft het woord. Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uh, wij hebben vanmiddag uh, kennis genomen van een brief die is gestuurd naar de leden van de Raad uh, van de heer Demmers. En in die brief uh, zegt uh, de wethouder dat hij zijn besluit uh, om ontslag te nemen uh, intrekt. Het zijn vier linia's en ik zal de kern uh, pakken bij de vierde linia. En dat is de vraag om de raad van de gemeente Zandvoort aan de raad van de gemeente Zandvoort om het vertrouwen in de heer Demmers uit te spreken, waardoor die wethouder kan blijven, totdat er conclusies uit een extern onderzoek getrokken kunnen worden die anders zouden uitwijzen. We hebben uh, die brieven uh, later in de middag gekregen en uh, net na de uh, mededeling van de uh, GWZ, uh, betekent het voor uh, de andere partijen dat wij met u, in, als, wij als raad in debat willen gaan als daar behoefte aan is om een motie te bespreken die ik wil uh, voorlezen en die motie die zegt het vertrouwen in de heer Demmers op. Dat is dus het eerste punt wat ik graag op de agenda toegevoegd zou willen zien. Uh, u vraagt om een extra agendapunt en dat heeft betrekking op een motie die reageert op de brief van wethouder Demmers. Dat is ja? correct. Ja. Dat is overigens, voorzitter, het eerste bespreekpunt. Ik zou er nog meer bespreekpunten naar aanleiding van uh, uh, die motie van het opzeggen van vertrouwen, zou ik er nog twee aan toe willen voegen, maar dat is, dat is in van... een later stadium. Ja, maar dat is dan onderdeel van hetzelfde agendapunt, begrijp ja. ik. Goed. Ja? Goed. En die motie wordt door meerdere partijen gesteund? Ja, de motie nou, is... Nee, ik vergis mij, dat maakt ook niet uit. Een motie kan altijd aan de agenda worden toegevoegd, toegevoegd als de Raad dat wil. Toch? Ja. Uh, u merkt dat ik enige vermoeidheidsverschijnselen heb. En dan gaat mijn hersengymnastiek niet altijd optimaal. Dus ik verzoek u mij daarbij te helpen. Ik kijk even rond. Wordt dat ondersteund? Mag mijn vinger opsteken? Ja, ik constateer dat dat gebeurt. Dat betekent dat de motie wordt aan de agenda toegevoegd. Gebruik is dat om het aan het eind te doen. Ik ga daarvan afwijken, omdat ik denk dat de urgentie dat rechtvaardigt, ook gelet op de intensiteit van gisteren. Dus mijn voorstel is dat de motie als agendapunt 3 wordt toegevoegd, dat dan de begroting agendapunt 4 wordt en dan wordt de sluiting agendapunt 5. Is dat akkoord? Mevrouw van der Veld. Ik ga me niet uitspreken over akkoord of niet... maar ik hoor net de heer Mettes zeggen... dat daar nog twee andere zaken bij betrokken worden. En ik zou graag een duiding daarvan willen. Ik stel voor om dat tijdens dat punt te gaan doen. En want dit is het punt agenderen. En dit was al een uitgebreide introductie. Dat heb ik mezelf gerealiseerd. Maar ik wil hem echt daartoe beperken. En uh, dat mag wat mij betreft gelijk aan het begin van het agendapunt... maar dat is ook een beetje afhankelijk van de indieners. Ja? Dus mijn voorstel is, kan deze agenda op deze manier worden vastgesteld? Is dat akkoord? Ik zie instemmend geknik. Dan stellen we de agenda vast. Meneer Metters, u heeft de microfoon nog aanstaan. U vermoedt waarschijnlijk dat ik bij agenda punt 3 u ga vragen om het woord te nemen. Daar zijn we nu beland. Aan u het woord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, de motie... Uh, die gaat over het opzeggen van het vertrouwen, zoals dat gevraagd is door de heer Demmers. Het vertrouwen in de heer Demmers. De motie is ondertekend door de Partij van de Arbeid, door de VVD, door Partij Veldwies, door Sociaal Zandvoort, door OPZ, door D66 en door het CDA. Het is een korte motie. Als u mij toestaat zal ik het voorlezen. Graag. De raad van de gemeente Zandvoort. In kennis gesteld van mailcorrespondentie tussen wethouder Demmers en de eigenaar van de watertoren. In kennis gesteld van de ontslagbrief van de wethouder Demmers. In kennis gesteld van de schriftelijke en mondelinge toelichting op het ontslag... ...door de burgemeester, het college en de heer Demmers... Gisteravond staat hier niet uitgebreid over gesproken. En in kennis gesteld vanmiddag van de ingetrokken ontslagbrief van wethouder Demmers. Overwegende dat. De wethouder Demmers, de raad, vraagt het vertrouwen in hem uit te spreken. Het vertrouwen op grond van zijn handelswijze niet kan worden gegeven. Uit de nu gegeven informatie ook blijkt... ...dat er een vertrouwensbreuk is tussen heer Demmers en de overgeleden van het college. En zijn terugkeer gevolg heeft voor de positie van de overgeleden van het college. Zegt het vertrouwen in wethouder Demmers op en verzoekt hem per direct ontslag te nemen. Zandvoort 31 oktober 2017 Dank u wel meneer Mettes. De motie wordt nu rondgedeeld en gebruikelijk stel ik dan de vraag, zijn er vragen ter verduidelijking van deze motie? Mevrouw van der Veld, u kijkt mij aan. Nee? Goed. Um, wie wenst van de raad hier nog iets aan toe te voegen of iets over te zeggen in eerste termijn? Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Ik denk dat het in deze situatie ook wel uh, gepast is uh, dat de wethouder gelegenheid krijgt uh, om hierop uh, te, te reageren. En misschien zelf wel zijn conclusies uh, hieruit kan trekken voordat dit in uh, stemming wordt genomen. Iemand anders? Het is volstrekt vanzelfsprekend dat uiteraard de persoon die het aangaat uh, hierop kan reageren. En, maar dat doe ik nadat in eerste termijn uh, de raad zijn eigen reactie heeft gegeven en ik constateer dat dat het geval is. Wethouder Demmers, aan u het woord. Uh, ja. Heeft een van de boden zo wellicht een kaart? Nee. Eerst u. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, kort samengevat, uh, heb ik vanaf januari uh, collegiaal uh, met uh, de rest van de collegeleden leuk samengewerkt. Uh, goede discussies gehad, bestuurlijke deelnemers besproken en besluiten genomen. Ik heb me ook uh, gerealiseerd dat het eenheid van bestuur is. Dus uh, bij gelegenheid heb ik mij bij de meerderheid aangelegd. Ik heb. Uh, Goed geprobeerd om samenspel te spelen als het gaat om uh, taken en functies overpakken... van verschillende leden bij uh, ziekte en uh, bij uh, afzeggen. Dus uh, aan die collegialiteit uh, ligt het niet. Um, en wil ik toch wel even terugkomen op uh, het uh, terugtrekken van de ontslagbrief. Wat is er gebeurd... Um, wat de druppel deed overlopen, afgezien van het feit dat ik het uh, vind, zelf vind dat de raad nog niet te... van de inhoud en de feiten die achterliggend zijn op het mailverkeer. Of op de vergaderingen die gepland zijn en die gehouden zijn uh, op 6 oktober en op uh, 9 en 10 oktober. Uh, maar daarover zal u later waarschijnlijk meer horen. Wat de druppel deed overlopen, dat was uh, van de portefeuillehouder integriteit. En nu komen we op het moeilijke punt, um, dat mijn integriteit ter discussie werd gesteld. En dat kan altijd, uh, daar kan ook over gepraat worden. Maar in dit geval was het een uh, vaststelling, uh, werd als feit uh, gepresenteerd dat ik uh, mijn uh, belofte en eet overtreden en geschonden had. En uh, dat kan niet. Ik zit hier nu al vanaf 98 en uh, die integriteitsaantijging, althans de schending daarvan, en dan onderbouwd nog met een x aantal artikelen, uh, dat uh, uh, die constatering en die uh, vaststelling, uh, dat was mijn berucht te ver. Gegeven mijn geschiedenis in dit uh, gebouw en in, dit, in deze gemeenschappen. Dus vandaar dat ik toen ook mijn ontslag heb genomen. Achteraf blijkt dat uh, de onderbouwing en uh, de aantijging van de schending van uh, de eet en de belofte compleet onzin is. Uh, vandaar dat ik uh, nu heb uh, gevraagd om, uh, aan de raad om daarover te kunnen oordelen. De raad heeft uh, in meerderheid, zie ik, besloten om daar niet uh, verder op in te willen gaan over de feiten en de inhoud en de reden van mijn ontslagneming. En heeft... Uh, Eigenlijk, uh, ja, laten we zeggen, uh, wat gisteravond gebeurd is... dat de overige collegeleden hebben gezegd... Uh, onder geen enkel beding dat die man terug moet komen. Uh, en de coalitie, of de nu bestaande coalitie, heeft zich daarna gevoegd. Dus geen reclame voor het openbaar bestuur als het over uh, monisme gaat, et cetera. Maar goed, dat terzijde. En... Uh, nou, ik accepteer uh, uh, de, natuurlijk uh, hetgene wat de raad uh, over mij en als bestuurder en als mens uh, zegt. En uh, het blijkt dus nu dat uh, het niet zozeer aan mij ligt, maar dat uh, als ik dan uh, meneer Metters hoor... dat uh, overige collegeleden onder geen enkel beding meer uh, met mij aan één tafel willen zitten. Nou, dat is duidelijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Iemand anders voor het college nog... Uh, voorzitter, uh, even tussendoor. Het lijkt mij verstandig om nu de zaal te verlaten. Uh, ik denk dat dat niet verstandig is, meneer Demmers. Ik denk dat we dit onderdeel in die zin ook met elkaar even de moeite moeten nemen... om dat samen op te brengen, afhankelijk van ook het besluit van de Raad en wat u daarop zegt. Ik was bezig om de andere portefeuillehouders te vragen... Of zij nog iets willen inbrengen. Dat is niet het geval. Ik denk dat het college gisteren ook helder is geweest. In tweede termijn. Raad behoeft aan een reactie. Of zegt u we gaan stemmen. Meneer Kramer. Ja voorzitter. Ik, ik probeer het ook nog om... Uh, de heer Demmers. Uh, kijk het hoeft hier niet tot een stemming te komen. Maar dat, dat is aan u. Dus ik denk dat u daar nog wel een duiding aan zou kunnen geven. Van wat u wat... wat u voor consequenties uh, trekt uit deze voorgenomen motie. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie een handtekening staan van het CDA. Ik zie een handtekening staan van D66. Ik zie één handtekening staan van sociaal Antwoord. Partij Veldwits, VVD, ook één. En de Partij van de Arbeid. Dus... Um, is dit nou een meerderheid of is dit nou geen meerderheid? Dat is twee. Drie is vijf. één is zes. één is zeven. Acht. Negen. En tien. Ja, of uh, het moeten uh, Mensen moeten naar aanleiding van mijn... Uh, uitleg over de gang van zaken... In zo'n collegevergadering van gedachten veranderd zijn. Maar... Nou, wachten we af, voorzitter. Blijft een punt? Nou, ik... Eh, volgens mij... Meneer Demmers. Meneer Demmers. Meneer Demmers. Meneer Demmers. Volgens mij zegt meneer Kramer dat gelet op de duidelijkheid die nu door een aantal raadsleden is gegeven, uh, dat er ook een alternatief is, en dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een toezegging, dan hoef je het niet in stemming te brengen, maar dan is het aan u de keuze. Het kan natuurlijk in stemming gebracht worden. Um, voorzitter, u heeft nogal verstand van uh, orde en netheid. Um, maakt het enig verschil? Um, het, het gaat een beetje ook in het openbaar bestuur uh, van wat we naar buiten brengen. Dus ja, je kunt het telraam pakken en gaan tellen, maar je kunt ook zeggen, gelet op wat u hier met elkaar deelt. Nou, die passage van hoe u dat zegt, hoe we iets naar buiten brengen, hm. dat is wel heel erg uh, interessant om daarna onderzoek te doen. Naar aanleiding van hetgene wat twee weken, drie weken geleden gebeurd is, maar dat terzijde. Um, ja, dan lever ik hierbij mijn uh, ontslag in dan. Dus ik trek mijn, uh, ik trek mijn uh, brief waar ik vraag om alsnog vertrouwen te geven en eerst de onderzoeken af te wachten. Dat is een prudente uh, route, lijkt mij. Uh, maar de raad in meerderheid wenst dat niet. Dan uh, blijft er weinig anders over om dan nu te zeggen van uh, ik trek mij terug en ik verlaat de zaal. En betekent dat, meneer Demmers, dat ik de, de, de regeling dwingt mij om deze vraag te stellen, ja. dat dat per direct is? Nou, per morgen. Nee, maar het, het, het, we kunnen er geen woordenspel van maken, meneer Demmers. Dat is het lastige. En het is een beetje complex geworden doordat u een eerdere ontslagbrief heeft ingetrokken. Ik probeer u alleen te helpen. Dus het is, het, het is helder, het is per direct of eh, u dwingt... ...mij aan de raad voor te leggen wat de consequenties zijn. Ja, ja. Nou, per kijk. direct dan, hè? Prima. Dan is dat helder. Staat dat op de band, nu? De uh, Demmers, wij kennen u voldoende in dit, uh, deze zaal. Dank u wel. Dat betekent dat uh, de motie volgens mij, maar kijk de indieners aan, daarmee van tafel is... Uh, meneer Mettes, u had aangekondigd nog één of twee andere onderwerpen onder deze agendapunt te doen. Of ziet u daar van af? Uh, nee, voorzitter. Uh, we hebben gisteravond hierover gesproken en uh, wat meerdere partijen betreft uh, gaan we hier een vervolg aan geven omdat het uh, in verband staat met elkaar. U heeft het net ge, uh, het ontslag is dan per direct verleend. Dat betekent dat er geen ontslagbesluit nodig is. Maar het heeft natuurlijk wel consequenties voor de bezetting van de, de, de taakverdeling, de bezetting van de formatie van de wethouders. En in dat kader wilde ik een initiatief raadsvoorstel daarover bespreken en hier neerleggen. Wat door een aantal partijen gesteund wordt om het college de gelegenheid te geven verder te gaan en uiteindelijk ook tot een nieuwe taakverdeling te komen. Dus ik wilde. Bespreken initiatief raadsvoorstel als het gaat om de tijdbesteding van de wethouders. Voorgesteld... Sorry. Ja, het is nogal... Nou, ik kan het, kan het proberen. Ik kan ook even schorsen. Als u zegt neem er tijd voor om het te lezen, dan kan ik daarna de kern eruit halen. Is dat een idee, voorzitter? Uh, dat even schorsen? Ja, als u even de kern eruit haalt en dan schorsen we daarna, dan kan iedereen het rustig lezen... Uh, dus aan u het woord, kort en bondig. Oké, okay, het onderwerp uh, is de continuïteit... Eén moment, continuïte Eén moment, meneer uh, Mertens. Ik schors even kort, omdat meneer Demmers de zaal verlaat. <totstuken> Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond het Simplicies Verbond en onverhoop niet content... Postbus 275, Purmerend. Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar. Ik heb de vergadering, meneer Metters. Kort kies, Voorzitter, het heeft te maken met de, nog de continuïteit van het college tot aan de raadsverkiezingen raadsverkie uh, van 21 maart. Weet je nog uh, Wat we dus was? willen is dat een college van burgemeester en wethouders uh, deze bestuursfunctie volwaardig kan invullen. En dat betekent dat we een opvolging moeten voorzien. En het uh, voorstel is. Uh, ...om, door de, om, om de, tijdverdeling, de tijdbesteding over de wethouders te gaan veranderen. Waardoor er meer gelegenheid is om de opengevallen taken van uh, de heer Demmers... ...al dan niet over te nemen. Daar zal wel over gesproken worden in het college, verwacht ik. Maar wij stellen dus voor om uh, met de wethouder Kuipers verder te gaan. Uh, dat is een onveranderde situatie. Dat is één formatieplaats. De wethouder Bluis... Uh, uh, 0,1 tiende erbij te krijgen. Dat betekent dat hij ook op één volwaardige FTE komt. En de wethouder tonen, plus 0,3. Die had dus 0,7 en die gaat dan naar één volwaardige plaats toe. Dat betekent dat er, uh, de tijdbestedingsnorm, die was 3,3 in de oude situatie met de heer Demmers, dat die teruggebracht wordt naar 3. En dat die verdeeld wordt over 3 personen. Uh, dat is uh, wat hier in het Cifra's staat en ik zou daarbij aan u ook willen vragen om de wethouders de gelegenheid te geven of zij zich hierin uh, in, uh, in kunnen vinden uh, bij het debat wat we hier mogelijk over gaan voeren. Het is ondertekend in initiatiefraadsvoorstel voorstel door uh, Partij van de Arbeid, Partij Veldwies, GBZ. Sociaal OPZ, D66 en het CDA. En uh, ik heb van heer Kramer gehoord dat hij hier uh, graag wil uitleggen hoe de VVD hier tegenover staat. Dus dat Goed. zal wel wel komen in het debat. Meneer Metters, dank u wel voor deze bondige toelichting. Ik schors voor uh, vijf minuutjes. Het stuk is niet zo uitgebreid. Dan kunt u het even lezen. En dan kom ik bij u terug. You should put old Tiny on Leave a thing you hear, just wait till you see. Then you'll find no cause to show you're jealous of me. Oh, dearie, please don't be angry. Cause I was only teasing, not displeasing. Only teasing you. Move ...wel daarover het debat. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, we hebben net... Uh, ...de heer Demmers... Uh, horen zeggen dat hij... Uh, ...per direct zijn ontslag uh, heeft ingediend. En eigenlijk nog geen vijf minuten later... ...wordt er gesproken over de... ...de pot... ...voor het college om die uh, te veranderen. En... Um, ...wij vinden dat moment... Uh, ...zeker vanavond... Um, ...ongepast. Natuurlijk um, kan hierover gesproken worden. Um, maar zeker als vanavond... Uh, ...vinden wij dat als fractie zeer ongepast... ...om daar hier uh, ja, over te spreken met de rest uh, van de raad. Uh, we zien wel dat uh, de, de overige partijen dit wel uh, ondersteunen. Um, we zitten in, ook in een lastig uh, pakket. Maar dat betekent niet dat we met een beetje extra geld uh, richting het college dat er dan heel veel extra werk wordt, uh, wordt verleverd. Vier en een halve maand is het nog tot, uh, tot de verkiezingen. Oh, sorry. En, uh, en ik denk um, dat het zeker ook de beeldvorming naar buiten toe... dat dit um, niet goed wordt ontvangen om um, als college of als raad... het college zeg maar, een extra beloning te geven door ze meer... Uh, ja, ja, een, ...een beter loon te geven. Dat lijkt mij in deze situatie zeer ongepast. Zeker ook uh, met, met alle perikelen die, de, die er spelen. Dat, uh, dat was het, voorzitter. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. Meneer Kramer. Daarnet is dit een beetje besproken. Althans, het werd mij bekendgemaakt... ...dat deze initiatiefvoorstel naar voren zou komen. Ook mijn eerste reactie was... Moet dat nu wel? Aan de andere kant moet het werk wel geklaard worden. Aan de andere kant wordt er een portefeuille van 0,7... verdeeld over de zittende wethouders. En dan denk ik, iemand die een 0,7 heeft... en daar dus een 0,2... wat is dan, 0,2... punt 2 nog wat bij krijgt. Dat daar dan... Uh, ja, als we in alle redelijkheid gaan bekijken... meer werk in zit. En dat dan die beloning daar ook op aangepast zou moeten worden... daar heb ik ook moeite mee. Maar aan de andere kant... Eh, kunnen wij niet vragen aan een wethouder... om eh, 100% te gaan werken tegen 70% inkomen. Ja... Ik, ik weet het, met wethouders ligt dat altijd moeilijk. Hè? Want de ene week maken ze 150 uur en de andere week misschien maar 20. Om hem even een gekke dwarsstraat te noemen. En wij betreuren natuurlijk ten eerste dat onze wethouder uh, dit besluit genomen heeft. En hoe de zaken gelopen zijn. Maar het werk moet wel gedaan worden. En in dat opzicht denk ik dat het dan weer wel terecht is. Dat ook de beloning daarop aangepast wordt. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Hermsen. Ja, ik, ik, we hebben het hier natuurlijk ook kort al van tevoren nog over gehad... ook met de VVD. En ik begrijp het enigszins natuurlijk ook wel. We hebben het over een stijging van 0,4. Ja, dat tel dan het wachtgeld van de heer Demmers erbij... en dan heb je het over 1,1 FTE. Dat is natuurlijk een, een investering die je moet doen. Kijk, daarnaast vind ik loon naar werken... Ja, dat, dat moet een, een liberaal als de heer Kramer natuurlijk ontzettend goed aanspreken... Want op het moment dat je inderdaad heel veel werk nog moet verzetten aan de laatste vijf maanden... ...waaronder een ambtelijke samenwerking, kan ik me zo voorstellen dat de andere portefeuillehouders... ...niet altijd allemaal zomaar allerlei onderwerpen erbij kunnen hebben. Dus mijn inziens lijkt me dit een een juiste keuze. Zeker met het vertrek van de heer Demmers, zoals mevrouw Van der Veld ook aangeeft in haar betoog... Dus dit is denk ik het enige wat we, wat we kunnen doen. Uh, en uh, laten we eerlijk zijn, we doen het natuurlijk ook wel voor de gemeente Zandvoort. Meneer Kramer. Ja voorzitter, um, ik maak er een persoonlijke nood van. Ik ben nooit raadslid geworden om hier uh, geld te verdienen. Ik ben hier gekomen om het openbaar belang te dienen en de Zandvoortse bevolking te vertegenwoordigen. Natuurlijk is, is een wethouder een fulltime functie en in sommige situaties een parttime functie. Maar de situatie verandert niet. En als daar een beetje geld bij komt, dan ga je in één keer niet harder lopen of ga je in één keer meer aankunnen. Ik vind juist in deze situatie waar we in beland zijn, en dat hoeven geen schuldigen of personen worden aangewezen te, uh, vanavond... zou het gepast zijn om niet over die centen te gaan spreken... Maar juist gewoon even pas op de plaats te maken. En door te gaan. En dan maar eventjes een stapje harder uh, te lopen voor, de, voor dat geld. Uh, voor, voor, of voor dat geld wat er dan niet is. En gewoon de richting de verkiezingen te gaan. En er zijn ook onderwerpen zat. Watertorenplein is natuurlijk een hele andere uh, richting opgegaan. Maar er zijn zat onderwerpen die ook tot de verkiezingen kunnen wachten. Ik kijk nog even rond iemand anders nog behoefte om in eerste termijn hier iets aan toe te voegen. Meneer Metters. Ja, uh, ik, ik wil het nog even herhalen dan, uh, wat dat betreft. Uh, ik respecteer de woorden die gezegd zijn aan de overkant. Uh, dat het op dit moment natuurlijk wel erg uh, snel uh, gebeurt nu. Uh, maar we zitten een andere kant aan. We zitten hier wel in een gemeente die bestuurd moet worden. Uh, elke dag. En waar veel gebeurt. Dus dat is de reden waarom ik om die zeg van... Dat moet je wel met elkaar hier durven te bespreken en ook besluiten over durven nemen. Ik vind het wel degelijk een lastig moment, zeker voor de heer Demmers. Dat wil ik hier wel gezegd hebben en dan wil ik als uh, slotopmerking maken. Het gaat ons om de continuïteit van het college uh, voor de komende periode. Het betekent per definitie dat er gewoon minder formatie, formatie is uh, mensen zijn om bepaalde klussen te doen. En dat gaan we hiermee uh, terugbrengen. ...naar drie, en dat is dichter bij het aantal waar eerst het werk voor was. Dat wilde ik nog even toegelicht hebben, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. Kijk even rond. Eerste instantie, denk ik, voldoende. Heeft u nog behoefte aan een toelichting vanuit het college? Volgens mij heeft u de discussiepunten hier gedaan. Dan stel ik nog wel de vraag aan de individuele collegeleden... ...of zij beschikbaar zijn voor deze functie, maar vooral het aantal uren. Meneer Tonen. Jawel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bluis. Ja, en aan meneer Kuiper, stel ik de vraag, blijft hij beschikbaar? Zeker. Goed. Dank u wel, dan is dat ook helder. Tweede termijn volgens mij geen behoefte meer aan. Volgens mij kunnen we dan gaan stemmen. Het initiatief... Meneer Metters. Voorzitter, ik heb het verzoek gedaan in de eerste aanleg... Uh, om een reactie ook van het college te krijgen hier op, uh, op ja. dit voorstel. Oh, sorry. Ik had net het idee dat ik gecheckt had... is er nog behoefte aan een reactie van het college... Okay. Gelet op het feit dat u volgens mij al vrij volledig bent in de argumentatie. Okay. Dus ik was zo vrij moedig om dat op die manier te doen. Ja? Goed, dan kunnen we volgens mij tot stemming overgaan. Mag het bij hand opsteken? Ja? Wie is voor dit initiatief raadsvoorstel wat de tijdsbesteding van de wethouders na de duit bij hand opsteken? Dat is de fractie van OPZ, voor zover aanwezig. Meneer Miesenbeek en mevrouw Van der Veld. De fractie van het CDA, de fractie van Partij Veldwies, de fractie van de Partij van de Arbeid, de fractie van Sociaal Zandvoort en de fractie van D66. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fractie van de VVD en meneer Cohen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan wij naar agenda punt 4 en dat is de begroting voor het komende jaar en dat is 2018. En dat agendapunt kent, nou ik hoef het u volgens mij bijna niet meer voor te houden, een bijzondere dynamiek en een bijzonder ritme. Het ritme gaat van OPZ naar VVD, D66, CDA, GBZ, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en Partij Veldwits. Oftewel in aflopend kiezersaantal. In de eerste termijn krijgt iedere fractievoorzitter het woord. Ik ga vervelend worden rond de acht minuten. In die zin dat ik u ga vragen af te ronden. Maar ik vermoed dat u dat allemaal binnen die tijd keurig houdt. Er worden geen interrupties gedaan in de eerste termijn. U kunt wel aansluitend vragen stellen aan de fractievoorzitter in kwestie. En de tijd, dat schatten we een beetje in. Aansluitend krijgt het college het woord. En dan is er nog een tweede termijn waarbij u wat meer vrijheid en ruimte tot debat krijgt. Zullen we... ...in die volgorde het debat gaan doen. En ik zie meneer Berendsen welwillend mij aankijken. Aan u het woord, meneer Berendsen. Dank u wel. Voorzitter, leden van de Raad, aanwezigen en luisteraars thuis. Na jaren van bezuinigingen is er landelijk en economisch herstel waarneembaar, ...maar helaas leidt dit nog niet tot duidelijke verbetering... ...van het besteedbaar inkomen voor burgers. Niet of nauwelijks voor werkenden, maar zeker niet voor degene... ...die om de een of de andere reden niet of niet meer... ...aan het arbeidsproces deelnemen. Het rijksbeleid, zoals dat nu in een volledig het regeerakkoord is vastgelegd, belooft ook niet veel verbetering. Wat met de ene hand wordt gegeven, wordt even zo makkelijk met de andere hand weer teruggenomen. Veel taken van de landelijke overheid zijn inmiddels overgegeven naar gemeenten die de laatste jaren geworsteld hebben met deze taken om deze taken op een goede wijze op te pakken. Dit met name in het sociaal domein. De zorg voor ouderen en zwakkeren in onze samenleving. De vraag blijft. De vraag blijft wat er de komende jaren nog meer aan taken van de onvoorspelbare reisoverheid naar de gemeente wordt overgeheveld... en, dat, en of dat opnieuw zal gebeuren met een forse financiële besparing. De financiële positie van onze gemeente ziet er door het in het verleden ingezette beleid prima uit. Zij het dat er door een rekenkundige truc een fors bedrag is aan de, toegevloeid aan de algemene reserve. Uit de meerdere jarenraming blijkt een positief saldo over een reeks van komende jaren... Wij zijn dan ook blij te kunnen constateren dat er financiële ruimte en bereidheid is bij het college om het veel voorkomend achterstallig onderhoud aan te pakken. In die zin zijn de ambities van het college terecht groot, wellicht te groot om alles binnen de gestelde termijnen uit financieel en uit praktisch oogpunt te kunnen realiseren. Onze inzies blijft daarbij waakzaamheid geboden bij het behouden van de goede financiële ratio's. Uit de cijfers blijkt dat de woonlasten in Zandvoort nog steeds negatief afwijken van het landelijk gemiddelde. In die zin pleiten wij ervoor kritisch te bezien in hoeverre het noodzakelijk is de indexering op de OZB en de voorgestelde extra verhoging van de rioolbelasting door te voeren. Wat ons betreft mag het beleid erop gericht zijn de woonlasten in Zandvoort op het niveau te brengen van het landelijk gemiddelde. Zoals in de inleiding al aangegeven is er binnen het sociaal domein op veel, veel op de gemeente afgekomen. Er is veel goed werk verricht, maar zeker als het gaat om het aanpakken van schuldenproblematiek nog veel te doen. De bureaucratische benadering vanuit de ambtelijke staf in Haarlem werkt oplossend vertragend en is zeker voor verkeer, verbetering vatbaar. Door het leggen van crossverbanden tussen verschillende dossiers kunnen problemen eerder gesignaleerd en aangepakt worden. OPZ is blij met de aandacht voor bewegen en sport. We staan positief tegenover de sportnota 2017 en zullen deze dan ook zeker steunen, ervan uitgaande dat de benodigde financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt. Wel vragen wij extra aandacht voor speciale doelgroepen, zoals gehandicapten en ouderen. Door recente ontwikkelingen is het onontkoombaar dat de bouwplannen Watertorenplein in zijn geheel opnieuw worden bezien. Een frisse stad is. Een frisse start is ons inziens noodzakelijk waarbij bestemmingsplannen worden gerespecteerd. Ons lokaal monument in zijn oude glorie wordt hersteld en het algemeen belang prevaleert boven dat van een projectontwikkelaar. Het is te hopen dat het bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw-Noord kan worden aangenomen en de daaruit voortvloeiende plannen kunnen worden gerealiseerd. Het is daarbij van groot belang dat er een goede oplossing komt voor de verplaatsing van de zogenaamde Curie-Driehoek. Helaas heeft ons inziens het college hiervoor nog onvoldoende aandacht. Een positieve ontwikkeling is, het is de kennelijk verbeterde verstandhouding met woonstichting De Kei. Na jaren van onzekerheid over de positie van De Kei binnen Zandvoort is daar nu duidelijkheid over. Hetgeen geresulteerd heeft in een forse inspanning op het gebied van het aanpakken van achterstallig onderhoud. Een eerste indruk aangaande de voor 2018 te maken presentatie afspreken met de kei is positief. Er is extra aandacht voor huisvesting van jongeren en senioren. Er wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het voormalige korendwiksterrein. En er zijn plannen voor verduurzaming van de woningvoorraad. Een compliment aan alle betrokken partijen is gezien het nog te voeren debat wellicht wat voorbaar, maar lijkt op zijn plaats. Met belangstelling kijkt ook BZ uit naar de realisatie van de nieuwbouw in het huis in de duinen waardoor oudere Zandvoortse ingezetenen in hun eigen woonplaats die zorg kunnen blijven krijgen die ze verdienen. Een goede bereikbaarheid van Zandvoort is zowel voor de eigen bewoners als ook voor het toerisme van groot belang. Helaas heeft de regionale samenwerking nog nauwelijks tot enig resultaat geleid... De stuurgroep van het samenwerkingsverband heeft meer aandacht voor een onbetekenend fietstunneltje in Haarlem dan voor het aanpakken van de echt grote problemen die een oplossing moeten bieden voor de problematiek waarmee de hele regio, maar zeker ook Zandvoort mee te maken heeft. Voor een toekomstig college ligt hier een grote uitdaging om samen met de besturen van de omliggende gemeente het proces tot een dat tot een ef effectieve oplossing moet leiden nu eens echt op gang te brengen. Het oplossen van de parkeerproblematiek in Zandvoort blijft de gemoederen bezighouden. Van een voortvarende aanpak van een parkeerbeleid dat moet leiden tot een begrijpelijk, eenvoudig, eenduidig en gemakkelijk communiceerbaar parkeerbeleid, citeer, citaat uit de programmabegroting, is vooralsnog weinig sprake. Participanten in een overleg over deze problematiek vinden niets van hun inbreng terug in een door de gemeente opgezette enquête. Een duidelijk gemiste kans voor dit college om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En de grote vraag is nu hoe wordt, de wantrouw, hoe wordt het ontstane wantrouwen omgebogen in een nieuw vertrouwen dat kan bijdragen tot een brede acceptatie van een nieuw parkeerbeleid. De laatste jaren is er erg veel aandacht besteed aan de economische ontwikkeling van met name het strand van de badplaats Zandvoort. Voor ons is dit duidelijk ten koste gegaan van het aandacht voor de economische ontwikkeling van het dorpcentrum. Wel is er een toeristische visie, maar een economische visie voor Zandvoort, waarvan de toeristische visie naar ons inziens toch een afgeleide zou moeten zijn, is er nu het einde van de collegeperiode in zich komt nog steeds niet. En dat is na bijna vier jaar wel erg teleurstellend. Op onze vraag wat nu eigenlijk het extra budget voor pop op van 100.000 euro heeft opgeleverd, wordt verwezen naar een mededeling aan de Raad, waar de successen zijn opgetekend. Helaas komt de portefeuillehouder daarbij niet verder dan het British Race Festival. Een al jaren bestaand circuit evenement waarop is ingehaakt, een Summerfestival in samenwerking met de Haarlemse Lichtfabriek en als kerst op de taart Pride at the Beach. Oh ja, en niet te vergeten, er heeft ook nog een reuzenrad gestaan op het Badhuisplein. Kortom, echt de topevenementen waarmee je thuis kunt komen. Of is het gewoon een rijtje waarvoor je, je als portefeuillehouder diep zou moeten schamen? Waar zijn de grote merken gebleven die met deze financiële, extra financiële inbreng... zouden worden binnengehengeld? Waaraan is deze 100.000 euro nu echt besteed? Op die vraag hebben wij nog steeds geen antwoord. Bepaald triest is het college uitgangspunt. Zandvoort richt zich meer op de dagtoerisme uit Amsterdam. Terwijl er in de begroting met geen woord meer gerept wordt... over de ambities in de richting van het aantrekken van hoogwaardig verblijftoerisme. Juist als men extra aandacht wil... ...geven aan weersonafhankelijke toeristische ontwikkelingen... ...zou dit aspect blijvend meer aandacht moeten hebben. Zand wordt aan zee voor een bezoeker die iets te besteden heeft... ...en onze mooie badplaats ziet als uitvalsbasis voor het bezoeken van alles wat onze omgeving te bieden heeft. Alles op zijn plaats, dat alles in de plaats van zijn het overloopputje van Amsterdam, genaamd Amsterdam Beach... Regelmatig hebben we aandacht gevraagd voor het aspect handhaving. Zowel op het gebied van bestemmingsplannen als ook op het gebied van verkeer en hulpdiensten zoals brandweer en ambulances. Er zijn de afgelopen weken afspraken gemaakt met het college dat hierop nader wordt teruggekomen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. In financieel opzicht ziet deze begroting er prima uit. Wij willen het college hiermee dan ook complimenteren. Ten aanzien van de onderbouwing van deze begroting plaatsen we hier en daar nog wel wat vraagtekens. Ambities zijn terecht hoog, zeker als het gaat om verbeteringen die leiden tot de verhoging van het woongenot van inwoners van Zandvoort. Vooral betreft de economische paragraaf verdient deze begroting helaas een dikke onvoldoende. Zandvoort aan zee verdient beter. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Berendsen. Ik kijk even rond. Vragen aan meneer Berendsen. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de VVD. Mevrouw Keurenson denk ik. Aan u het woord. Dank u voorzitter. Leden van de Raad en College, aanwezigen en luisteraars thuis. Zandvoort stond vier jaar geleden voor grote uitdagingen. Door de economische crisis en een toenemend takenpakket... met veelal minder budget, moest Zandvoort aan het werk. Voor de VVD stond en staat als een paal boven water... dat Zandvoort die uitdaging aankon en kan. Daarbij is het positief te constateren... dat de Zandvoortse politiek gisteravond nadrukkelijk en unaniem... De rol heeft opgepakt en ingevuld waarvoor zij is aangesteld. Kaderstellend, volksvertegenwoordigend, maar bovenal controlerend. Controlerend vanuit een belang voor Zandvoort, voor de Zandvoortse inwoners... maar ook voor het aanzien van het Zandvoorts openbaar bestuur. Maar in deze laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode... kijken we ook terug op een roerige periode in de Zandvoortse politiek. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd... Wethouders afgetreden, college gevallen, gespannen verhoudingen binnen het gemeentebestuur, een ambtelijke fusie met Haarlem, gedoe rondom projecten en bestemmingsplannen en de manier waarop de politieke mee is omgegaan, om vervolgens te eindigen met een cliffhanger tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Als wij terugkijken op de raadsvergadering van gisteravond, valt die voor de VVD in twee delen uiteen. Het deel over het raadsonderzoek en het deel over het intrekken van het ontslag van wethouder Demmers. Over het eerste deel kunnen wij kort zijn. Wij kijken terug op een positieve avond... waarbij wij in ieder geval en ieder hier een compliment willen maken... over de manier hoe het debat verlopen is. Kijkend naar het algemeen belang, redenerend vanuit verantwoordelijkheden... daarbij absoluut de menselijke maat niet vergetend... maar vooral debatteren op inhoud. En dan het tweede deel van de avond... Waarbij de, bestuurlijke crisis, waarbij de bestuurlijke chaos ogenschijnlijk weer compleet is. Zit wordt nu in een bestuurlijke crisis of toch weer niet? Heeft het college nog steeds de steun van alle coalitiepartijen of toch weer niet? GBZ ging zich beraden op haar positie. De tijd haalt ons op dit moment in, maar hoe lang? Aan het begin vanavond hebben we daar iets meer duidelijkheid op gekregen, maar toch ook weer niet. Want was de steun namelijk afhankelijk van het aanblijven van wethouder Demmers of lag het genuanceerder? Of moeten we dit alles dan toch maar weer van de positieve kant bekijken? Dat het dualisme vanaf heden in Zandvoort nu echt compleet is doorgevoerd. Gelukkig gaat er in Zandvoort ook veel goed. En dat willen we natuurlijk zo houden. Maar er zijn zaken die beter kunnen. Ook in Zandvoort. De VVD wil dat Zandvoorters in Zandvoort fijn en comfortabel kunnen wonen. Dat er voldoende mogelijkheden zijn om een huis aan te passen... zodat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dat de verrommeling van wijken wordt tegengegaan. Dat het parkeren eenvoudiger wordt. Dat Zandvoort uitstekend bereikbaar is met auto, fiets en openbaar vervoer. Dat Zandvoort aantrekkelijk blijft als toeristische bestemming. Dat de Formule 1 terugkeert naar Zandvoort... Dat we in Zandvoort veilig zijn, zowel thuis, op straat, in verenigingen als op school. Dat de werkeloosheid in Zandvoort nog verder wordt teruggedrongen. Dat de Zandvoortse cultuur en het Zandvoorts erfgoed behouden blijft. Dat de gemeente dienstbaar is en modern. En dat belastinggelden zuinig en zinnig worden besteed. En wij verdienen een gemeentebestuur dat opkomt voor bewoners en ondernemers. Want wij... Houden van Zandvoort. Wij houden van de reuring in de zomer... en van de rust in de winter. We houden van het strand, de natuur... van de duinen en van het dorp. We houden van de boulevard, van de winkels... van Bentveld en van het circuit. Maar bovenal houden wij van onze Zandvoortse mentaliteit. Zandvoorters zeggen waar het op staat. Zandvoorters zijn ondernemend en werken hard. Zandvoorters zorgen voor zichzelf en geven om een ander. Daarom willen wij... Dat Zandvoort tot in lengte van jaren Zandvoort blijft. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurensson. Iemand een vraag? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar deze.